6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. GroenLinks gaat niet meedoen aan een rechtskabinet... om het beleid alleen iets minder erg te maken. Dat heeft GroenLinks-leider Jesse Klaver nog eens benadrukt... tijdens het Kamerdebat over de verkiezingsuitslag. Hij wil niet alleen de scherpe, kantje, de scherpe kantjes ervan afhalen. Hij wil echte verandering. Naar verwachting gaan de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks... morgen weer verder onder leiding van informateur Schippers. Oostenrijk heeft een verbod ingesteld op het dragen van een boerka en andere gezichtsbedekkende bekleding voor vrouwen in het openbaar. Het verbod is onderdeel van een nieuw integratieprogramma van de regering. Vermoedelijk dragen hooguit 150 vrouwen in Oostenrijk een boerka. Wie het verbod overtreedt kan rekenen op een boete van 150 euro. De politie in Groningen gaat opnieuw op zoek naar het lichaam van de in 1998 verdwenen prostituee Jolanda Meijer, dat meldt RTV Noord. Vorig jaar oktober besteedde opsporing verzocht opnieuw aandacht aan de verdwijning van de vrouw. Dat leverde onder andere aanwijzingen op dat het lichaam van haar mogelijk begraven ligt bij een hoogspanningsmast in de buurt van Zuidbroek. Een medewerker van de politie in Oost-Nederland is opgepakt omdat hij mogelijk zijn ambtsgeheim heeft geschonden. De man van 26 zou informatie hebben doorgespeeld aan een verdachte van een reeks gewelddadige overvallen. Wat voor werk de man deed wil de politie niet zeggen. Ook is niet bekend gemaakt of hij betrokken was bij het onderzoek naar de overvallen. De FIFA heeft Lionel Messi voor vier wedstrijden geschorst. De Argentijn heeft tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili een grensrechter uitgescholden. Dat was niet gerapporteerd door de scheidsrechter, maar het was wel te zien op televisiebeelden. Op basis daarvan kreeg Messi alsnog een rode kaart. Het weer op verschillende plaatsen werd het vandaag 20 graden. En daarmee is de eerste warme dag van het jaar een feit. In het zuidoosten kan nog een enkele bui vallen. Morgen is er vrij veel bewolking. Vooral in het noorden is er kans op een bui. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NVM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De bulk van de problemen in de Randstad zit in de regio Amsterdam... vanwege de afsluiting van de Schiphol-Tunnel naar Den Haag. Daarom zijn de omrijroutes via de A9 en de A5 volgelopen. Het is ook erg druk in beide kanten op de A10, zowel linksom als rechtsom. Via de Zeeburgertunnel het probleem bij Volendam. Daar is een ongeluk gebeurd, een auto over de kop. Anderhalf uur vertraging vanaf Watergraafsmeer. Problemen ook op de A2 vanaf Amsterdam naar Utrecht na een ongeluk bij Breukelen. Ook daar een half uur vertraging vanaf Amstel Business Park. Er zijn nog altijd drie rijstroken dicht. Verder de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 16 kilometer via tussen Hoevelaken en Stroe na een ongeluk. En er is, de hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat al langs via de vluchtstrook. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van CFM in Avond Live. De zon zakt, ze zwijgen van gedurk. Met een uitzending bomvol muziek, informatie en entertainment. Dat ben jij, ze lacht naar hem, hij lijkt op mij. Maar dat kan niet, want ik maak De dubbelhit. Ik kan die jongen En we hebben in een zijn. interview met Henk Dissel: Ik niets voor mij, maar waarom. Maar ergens klopt er hier iets niet. En nog heel veel meer deze avond bij ZFM in de avond live Het ging nog niet helemaal lekker die opening Maar we maken er gewoon een hele gezellige uitzending van Heeft de verzoekjes 0235730393. Onze eigen Jo Tijmen is onderweg En uh, of hij nou op de fiets is of op zijn zekwee Dat ga ik hem zo meteen vragen Want daar heeft hij wel een heel apart verhaal over denk ik dus uh, zometeen een interview met Henk Dissel. De dubbelhit. De tv-tune deze week. Een bomvolle, gezellige uitzending. En we hebben dit keer wel een hele leuke dubbelhit. Het heeft met een mama te maken. En met een hele bekende zanger. En met een hele onbekende band. Nou, dat uh, wordt hartstikke leuk deze uitzending. Dit is hier van mijn live. Verzoekjes 023-573-0393. Mijn naam is Roy van Buurdingen en Jo Tijmen is onderweg. Onze co-host... Onze vaste co-host per vorige week. Hartstikke leuk. Bezoek ook onze Facebookpagina ZFM in de avond live. Daar kan je ook verzoekjes op doen. Of bel nogmaals 023 573 0393. Dit is ZFM in de avond live.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 Komen, dat dit het eind is van onze dromen. Pas als dat echt inzicht is, dan laat ik je gaan. Mijn hart zegt tegen mijn hoofd. Met jou echt geen leven is, maar dat je weg zal gaan, had ik nooit. I'm Simon, leuk dat je er bent. Ja, daar zijn we weer. Hè? Ben je op de fiets gekomen of op de segway? Nee, ik ben uh, met de auto gekomen. Oh, dit keer met de auto. <laughs> ja. Hey, uh, ja, hoe was jouw week? Is mijn vraag eigenlijk. Ik had een, uh, ik had een drukke week. Ja, ik had. Uh, ja, vertel. Ik had uh, werk. Ik had. Uh, wat had ik nog meer? Zo. Ja, een week is wel weer snel gaan. Uh, mijn fiets was gestolen. Ik had. Uh, wat had ik nog meer? Ik had. Uh, de politie had ik. Ah. En en circuitrun? En, een en, circuitrun, en ja, dat was ik ook natuurlijk. Dat je moest mensen aanmoedigen, toch? Ja, mijn zus en mijn moeder. Ja, en toen werd je gebeld. Wat gebeurde er toen? Ja, toen... Uh, toen we zaten s'avonds op het strand te eten. En uh, toen... Uh, iemand had mijn, uh, had mijn fiets gezien. En... Uh, dus ik ben er uh, uh, op afgegaan. En toen... Uh, toen bleek dat inderdaad mijn fiets te zijn. En die stond gewoon in een, uh, in een tuin van een, uh, van een flat... Maar was hij echt gestolen? Ja, hij was echt gestolen. Ja. Het slot was doorgeknipt. Bij de, het was bij de Fomer. Jeetje. En dan vind je hem eigenlijk dankzij Facebook ja. vind je hem terug. Precies, ja. Nou. Kracht van Facebook, hè? Ja, de kracht van Facebook. Hoe goed is dat eigenlijk? Ja, daar nee, hebben we, we, we zeker wat aan, ja. Ja. Maar, uh, maar vertel eens. Uh, het was een speciale fiets, toch? Waar, waarvoor gebruikte je hem? Ja, ik net vooral in de, in de zomermaanden. Het was een uh, elektrische fiets. Een mountainbike alleen dan uh, met uh, wielen En daarin een, een motor gemaakt. Ja, want je gebruikt hem speciaal uh, voor je ziekte, toch? Ja. De, gewoon om toch nog mo mo mobieler te zijn. Precies, ja. Nou, wat geweldig nieuws. Ja, ik was, uh, ik was heel erg verrast. Ik had het niet meer verwacht. Ik dacht dat hij... Uh, <laughs> ik zei ook tegen mensen, ik zeg, die ligt al lang in, uh, in Roemenië. Ja. En dan blijkt hij gewoon in een uh, in flat bij zijn antwoord uh, te zijn. Ja. Nou, geweldig, geweldig, geweldig nieuws man. Gefeliciteerd. Ja, toch? ja. ja dankjewel. Ja, echt blij mee. Ja, timer, ja, je fiets is heel erg belangrijk. Daarom echt gefeliciteerd. En uh, ja, leuk dat je dit dan... en door het medium Facebook... Uh, in ieder geval... Uh, ja, uh, gevonden ja, hebt. Heb, ja, want ja. eigenlijk dacht ik... Nou, dan gaan we er in de, dinsdag in de uitzending... wel uitgebreid aandacht... Uh, Aanbesteden en dan gaan we gewoon een opsporingsbericht naar buiten gooien op de radio. Ja, dat dacht maar, ik dus ook, ja. Is dus niet nodig geweest. Nee, want Facebook is sneller dan het licht. Facebook uh, was sneller, ja. Ja, nou, gelukkig maar. Helemaal genoeg. Ik was eigenlijk op zoek naar een liedje, mijn fiets is gejat. Maar ik ga, ik ga toch voor het geluk van Mike Dane, denk ik. Ja, die past er wel beter ja, bij. Ja, geluk van Mike Dane. Dames en heren. Lekker nummertje, zomerse klanken. Heerlijk hier op de radio. Geluk, Mike Dane. Al weet ik de weg, weet ik wat ik nu heb, soms verdwaal ik nog steeds. Zet goed genoeg. Wem Zandvoort in de avond live samen met Tijmen en Roy. Gezellig dat u luistert. Uh, Tijmen, um, ja, wij uh, hebben afgelopen week... ben jij uh, officieel co-host geworden van dit programma. Ja, zeker weten. Heel erg leuk en uh, je komt er al lekker in, moet ik zeggen. Dus daar ben ik uh, heel erg uh, blij mee. Ja, ondertussen krijg ik wel een beetje zomersgevoel uh, deze week. Ja, vooral deze week, hè. Ja. Oh, zo, Wat zo een lekker, lekker weer. weer. Ja, we gaan donderdag een uh, temperatuur bereiken van 19 graden. Nou, dan uh, ben ik donderdag vrij. En het was het Rokjesdag vandaag. Was het vandaag ook? Nou, heb je veel vrouwen heb... gezien in Rokjes? Uh, niet in de zomer. <laughs> niet in de zomer. Er kwamen geen uh, huisvrouwtjes nee. boodschappen doen. Nee, nee. jammer. Nee. <laughs> hey, uh, Thijmen, ik ga nou een lekker zomersblaadje draaien, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel een goed is met dit weer. Zie je hem al staan, waar de muis staat? Ja, ja. Kondig hem maar aan, zou ik zeggen. Kon er gewoon aan je dat? Ja, ik kan dat toch niet uitspreken. Kan jij dat wel uitspreken? Ik ben wel benieuwd of jij dat. Ik ga er niet aan beginnen. Zullen ja, we lekker draaien? Michelle, Michelle, tell me, Paul. Volkomen door, delicia.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 Laat a falar, je nossa, nossa. me me mata, ai je ai, ai, delícia, delícia. me mist, ai, me mist, ossa, ossa. Als me me mist, ossa, me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 too bad. We gaan hier op ZFM Zandvoort, het Lekkerse station van uw regio. Het is tijd voor de TV-tune. waar de vorige week meneer Cactus, hè, dus Peter Jarens, gekozen. Omdat nou, hij natuurlijk in het nieuws kwam vanwege zijn oplichtingspraktijken... maar ook vanwege zijn faliciament. En dit keer hebben we toch wel een hele leuke. Dit programma, en timer, is in... Wanneer is dat begonnen? Uh, 3 januari 1994. Hoe lang is dat geleden? Je gaat mij nu vragen om live op de radio te gaan rekenen. Ik stel je wel op proeven vandaag, hè? 1994, uh, dat is... Uh, zo. We kunnen wel tellen. Hoe lang is dat geleden? We denken 94, 95, ja. 96, 97, 98, 99. Wij twee, doen we per tien dan. 2000. 2000, dat is, dat is 16. Ja. En we zitten nu in 2017. Uh, 17. Dus uh, 6 plus 7... Wat erg. Maakt niet uit. In ieder geval 13 jaar geleden onderweg naar morgen. Mensen op Facebook zullen wel keihard lachen nu. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval 13 jaar geleden was onderweg naar morgen op de buis. En ja, onderweg naar morgen met Aafke en met Peter en met heel veel andere bekende personages. En onderweg naar morgen was eerst te zien bij de Tros. Daarna te zien bij RTL en daarna terug bij BNN. Hij heeft een lange weg gemaakt. Ja, en hij heeft ook een Zandvoortse personage of uh, actrice ingespeeld. Monique van der Werf heeft uh, in uh, ja heeft in uh, onderweg naar morgen gespeeld. Echt? Dat ja. wist ik niet eens. En uh, dat was de eerste echte serie waar ze in speelde. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar ja, dat is dus de tv-tune van vandaag. En bij de tv-tune hoort natuurlijk ook de leader. En dit is dan de oude leader van onderweg naar morgen. Voortdurend onderweg. Naar morgen. Tijmen, je bent 19 uh, jaar. Ja. Heb jij, het is dus 13 jaar geleden. Ken je deze serie? Jawel, want hij is in 2010 gestopt. Dus toen keek ik, keek ik wel op tv. Maar weet jij toevallig wie, dit, uh, wie deze tune heeft ingezongen? Oeh, nu krijg ik een tegenvraag gewoon. Ja, uh, nu ja. krijg ik gewoon een tegenvraag. Ik wist het. Jij weet het hè? Nee, ik weet het niet. Nee, daarom vraag ik het ja. Oh, oh, oh. Nou, we kunnen toch even, even snel kijken. Ja, zoek het even op dan. De leader. Leader, leader, leader, leader, leader. de leader, de leader. de leader, vol de leader. die voor onderweg naar morgen was wel een hele leuke serie trouwens. Dat, uh, ik, ik, volgde het. Ja, on, eerst, onderweg ja op, eerst onderweg naar morgen. Leader. Eerst onderweg naar morgen. En daarna goede tijden. Dus. Ja, Zie je er we al tussen gekeken. staan? Zie je het er al tussen staan? Jij bent de co-host. Nee? Nou mensen, u krijgt zometeen meteen ja, maar... wie dit nummer zong. Ik kan er zo achter komen, komt helemaal goed. En uh, ja, ik denk dat het de tijd is voor een dansje. Ik heb zin in dromen dans. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht. Een dromen op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je danst met mij.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 Ja. Vincent met Dromedans hier op ZFM Zandvoort. Nou, Timer, dat was een discussie, hè, net? Ja, we hebben echt flink moeten zoeken, maar uh, weer Facebook heeft ons geholpen. Weer Facebook heeft ons geholpen. Ja, Fred van der Wel weet het wel. Het ruimt ook nog wel. En uh, ook dat toch. <laughs> en uh, ja, Fred die, uh, die zei van Roy, het is uh, Rutje Kotti uh, de titel van uh, Onderweg naar Morgen zingt. Nou, dan heeft hij denk ik wel veel gekeken. Dat weet ik niet. Hij is ook radio DJ. Dus daarom, uh, misschien weet hij daarom wel. Voor straf gaan we gewoon het hele nummer draaien. Ja, voor straf. En, en nu is het, Dit is gewoon het, gewoon het liedje onderweg naar morgen. Zullen we dat doen? Doen.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 Schat, ik heb op jou gewacht. Er gaat geen tel voorbij, dat ik niet denken wil aan jou. Wat voor mij is ze maar één, allermooiste vrouw. Telkens als jij lacht naar de kijkt, dan val ik even lang. We gaan hier ver vandaan. Zelfs in mijn dromen, kom ik over jou. Naar me kijkt. Slaap een hartslag in galop Slaap een wereld op zijn kop Wil met je dansen op de maan Met de sterren aan de hemel Zwemmen in een oceaan Van goud met jou Ik weet alleen nog maar je naam En meer hoef ik niet te weten Pak me vast, vlieg met me mee Laten we gaan ver vandaag Mario Milder hier op CFM Zandvoort. En van de ene Dans op de Maan gaan we naar de andere Dans op de Maan. Goedenavond, Gerjo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, leuk dat je even tijd hebt kunnen maken in onze uitzending. Ja, hoort er gewoon bij, hè? Ja, zeker weten. Nou, je bent in ieder geval uh, zanger. En uh, Gerjo, je hebt een, een nieuwe single en daar bellen we over, toch? Ja, klopt, helemaal. En ja, die dan heette Dans op de Maan. Ja, Het was heel toevallig, want ik zette dit nummer op en toen gingen we jou bellen en toen kwam ik erachter, oh ja, Dans op de Maan, Dans ah, op ah, de Maan, ah, grappig. Ah. <laughs> ja, nou, we zijn er twee jaar achter elkaar, hè? Ja, ja, nee, zeker deze... In november, denk ik, oktober, oktober, november is uh, Mario er mee uitgekomen. Ja, en uh, jij bent uh, pas, uh, denk ik? Ja, wij hebben hem vier weken uh, geleden, vier geleden hem echt officieel uitgebracht. En hoe is de single ontstaan? Uh, hoe is de single ontstaan? Het is eigenlijk een vervolg op mijn vorige EP, die, die, Anders dan Anders. En uh, de, dat was eigenlijk de single dan die uitgekomen is, het geluk was zo dichtbij. En daarop hebben we eigenlijk de, de, de, de, de nieuwe single op ge, doorgebeduurd. En dat was Dans op de Maan. En ja, de, hoe kom je erbij? Lekker wandelen als s'avonds met de hond. Je kijkt omhoog, je ziet een volle maan. En je gaat verder denken. Ja, nou, dat is een heel mooie bewoording, toch? Ja, ja en zo werkt het. Ja, nee, zeker weten. Hé, hey, is het een dansbaar liedje? Is het een rustig nummer? Vertel. Het is een uh, lekker uptempo nummer. Um, er zitten wat, uh, wat kenmerken in van, van, de, van het volk. Er zitten wat kenmerken in uit de jaren ja, 80, maar er zitten ook zelf. Dus uh, ik wil niet te veel gaan in verband met mijn werk, want het wordt allemaal anders te druk. Maar zes uh, tot tien keer in de maand, dan zijn we toch wel weg. Nou, dat is uh, toch wel een mooi aantal. Dat is een hele mooie aantal. Ja, zeker. Als mensen meer informatie over jou willen, waar kunnen ze terecht? Nou, sowieso mijn website, dat is www.gerrigielen.nl Ja, en via Facebook de laatste dingetjes kunnen ze me helemaal volgen, hè. Dus dat is op facebook.com slash En dan kunnen ze alles uh, vinden over me. Ja, nou, uh, helemaal super. Zijn er nog andere leuke dingen komende tijd te verwachten? Uh, nou, ik heb een, nog een singeltje opgenomen tussendoor met uh, Sylvia Smit. Uh, daar hebben wij een covertje uh, mee gemaakt, die komt over twee weken uit. Over vier weken komt er nog een, een solo single van mij uit. En dat is ook een koffertje van Here You Have To Go. En dan, uh, dat is uh, van Jim Reeves van vroeger. In een old-fashioned way country gaan we die doen. En dan komt eigenlijk de, de volgende single. Die zal denk ik nog wel voor de bouwvak uitkomen. En die wordt dan ook weer geplucht, hè Dus bij de radiostations. En uh, dat wordt weer een complete... Uh, ja, net zo uh, in de lijn waar we nou zitten, zeg maar. Met Dans op de Maan. Nou, helemaal, helemaal leuk. Hou ons in ieder geval op de hoogte. Want uh, wij blijven graag van jou op de hoogte. En we zullen het zelf ook wel volgen. Als het weer tijd is om even te bellen. Helemaal super. En om de, het plaatje natuurlijk in onze playlist mee te krijgen. Ja, helemaal super. Want daar draait het natuurlijk om. Want dat wil je natuurlijk graag als zanger. Ja, tuurlijk. Dat is, dat is voor ons de, de ultimate reclame, hè? Ja, nee, zeker weten. Zit er ook een clipje bij, bij dit nummer? Ja, zeker. Het staat weer op YouTube. Uh, ook, ook daar hebben we wel leuke dingetjes mee gedaan. Uh, de meeste clips uh, die heb ik eigenlijk zelf uh, helemaal uh, uitgeschreven. Dus uh, de, de, de shots, zeg maar. En er zitten best wel leuke ja, best wel spectaculaire dingetjes in. Een paar van die uh, schoenetjes die in brand staan of lippenstift die smelt. Leuke dames. Nou, helemaal leuk. Wij gaan hem zo meteen even op onze Facebookpagina zetten voor de luisteraars. Helemaal super. Nou, Gerja, ik wil je bedanken in ieder geval voor je tijd. Ik denk dat uh, het tijd is om je plaat aan te kondigen. Nou, dat is helemaal mooi. Nou, lieve mensen, beste luisteraars. Uh, hier is hij dan, mijn nieuwe single: Dansen op de Maan. Hé, hey, bedankt hè? Hé, hey, goedje. Hoi. Hoi, hoi. Ik met mijn vingers door de bruine lokken van je haar. Ik ben bezeten van jou. Jij geeft mijn leven meer betekenis en we genieten. er nog na, maar ik is wie ik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 Ah, niet uh, twee keer Tino Martin draaien natuurlijk. We hoorde net uh, Tino Martin met later als ik groot ben. En uh, ja, het is tijd voor onze nieuwe vaste item. Tijmens, Joe is nieuwtje. Vertel Tijman, wat heb je dit keer uitgekomen? Ik heb net een, uh, een melding dat RTL stopt per direct met het uitzenden van Dr. Veel. Oh, dat zullen heel veel uh, huishoudelijke vrouwtjes niet zo blij mee zijn. Ja, ik weet het niet. Heb jij het ooit gekeken? Ja, maar je wordt er wel een beetje depressief van. <laughs> depressief, dat misschien zeker. Um... Dr. Veel, ja, ik begreep het nooit zo erg... waarom dat zo ontzettend lang op de tv was. Want het is echt heel lang geleden. En ook gewoon rond vijf uur of zo, vier uur, vijf uur. Ja, tot voor kort was Dr. Veel iedere middag... tussen vijf en zes te zien op RTL 4. Maar na de start van RTL Live... stond het programma dagelijks tussen vier en vijf op het programma. Oké. Okay. Sinds, uh, ja, sinds gisteren kiest RTL voor herhalingen van shows als helemaal het einde... Marriott at First Night side, side. En Hotel Syndroom. Nou ja, ik denk als je die herhaling gaat uitzenden. omdat je dokter veel niet meer <laughs> wil uitzenden. dan heb je toch wel iets verkeerd gedaan. Dat denk ik ook. Uh, even kijken hoor. Wordt ook wordt de show uh, dus vervangen. dan door een herhaling van RTL Boulevard. Nou goed. Dus het, hij komt gewoon niet meer terug? Hij komt gewoon niet meer terug. Ja, ik denk dat het voor RTL gewoon te duur is. Ik denk dat het een probleem is. Om... Dat is misschien wel een ding. En dan, uh, hieronder staat dan ook nog een leuke tweet. Vertel, van uh, het, van uh, ene... Jeanne van de... Van, van Gol, Gol. Gol, Oké. Okay. Het enige programma waar ik nog naar keek. Uh, op RTL 4. Nou, of, nou, nou, ik ga hem er niks over zeggen. Misschien uh, luistert ze nog maar. Zullen we retweeten? Ja, precies. Uh, nou nee, ja, goed. Dat kan. Ja, dokter Phil stopt in ieder geval bij RTL. Uh, ik, uh, ik vind het niet erg. En uh, ja, aan de andere kant is het ook natuurlijk wel goed voor RTL... dat hun eigen programma's herhaald worden. In de middag. Uh, door Mensen bijvoorbeeld die in het weekend geen tv kijken. Ja, dat precies. Op zich wel leuk. Ja, ik denk dat het helemaal geen, uh, geen slechte stap is. En je moet natuurlijk... Ooit een keer uh, gaan vernieuwen. Ja, en Ertie op Boulevard in de ochtend uitzenden is ook wel goed, denk ik. Dus uh, ik denk dat het geen probleem is. En uh, ja, dat dokter veel stopt, ja, zullen mensen niet blij mee zijn. Maar de kijkcijfers zouden ook wel tegengevallen zijn. Ja, anders stoppen ze er nu niet mee, denk ik. Jij houdt van voetbal, hè? Ja. Over FS Show, besnieuwt nog? Ja, ja, ja. Voetbal, ja. Nederlands Elftal heeft van het weekend gespeeld. Uh, 2-0 was het, hè? Tegen Bulgarije, ja. Ja, en, uh, ja, en uh, onze bondscoach is ook opgestapt. Ja, terecht. Terecht. Ja, wat moet die, wat moet die man nog uh, op die plek? Met ja. zoveel verantwoordelijkheden. als je er. Uh, nou, een half jaar. een jaar bijna heeft gezeten. en er niks van heeft gebakken. Nee, dat is zeker waar. Wie denk jij dat hem gaat vervangen? Nee, mijn hoop gaat naar, uh, gaat naar de ja? ja? Ja, nee. Ik denk dat hij uh, de juiste man is. Ook een goede set, ja. Die heeft toch niks te doen nu. En, ehm. Um, ja, de broertjes Koeman. dat wordt wel lastig, hè? Nee, het wordt lastig. Die gaan nooit meer weg uit Engeland. Nee, ze doen het goed daar en ze krijgen ook een hoop geld werden verdeeld. Ja, daarom. En uh, misschien dat ze na een jaar, over twee jaar naar uh, Barcelona vertrekken. Dus waarom zou je nu naar het Nederlands Elftal gaan? Nee, daar heb je helemaal uh, gelijk in. En uh, ja, het laatste, uh, SBS6 die gaat een, uh, ja, die is nu een documentaire over de toppers aan het uitzenden. Heb je het gezien? Over de toppers? Ja, over daar de kun toppers. je een hele documentaire over. Uh, okay. Ja, in ieder geval twee delen documentaire is er geweest. En nu gaat het over naar Real Life zo. Een relive show ook. En dat nee. is elke vrijdag te zien op SBS6. En over één van de toppers gesproken. En dat is onze eigen topper. Dat is Ier Beringsen voor jou. Ik zie je lopen met een ander. Voor jou wel leuk, maar niet voor mij. Want wat is er veel veranderd. Mijn avond, kom maar niet. Soms deed ik stoer of iets te koel cool. Maar het is best moeilijk hè. Van Eve Bins en het uh, gaat hartstikke lekker met deze Zandvoortse zanger. En uh, ja, helemaal leuk. Hey, met wie het ook lekker gaat als Henk Dissel, hè, Timon. En uh, ja, wij hebben Henk zometeen in de uitzending. Ja, we gaan hem zo eens even bellen. Ja, en uh, ja, je kent het liedje natuurlijk, uh, van het liedje Stap voor Stap. En natuurlijk uh, van deze. Voordat we naar het uh, tweede uur gaan, zometeen. Dus Henk Dissel hier uh, in de uitzending. Niet voor de tweede uur, maar na het tweede uur bedoel ik. En uh, dan hebben we Henk Dissel in de uitzendingen rond de klok van half acht. En u kent Dissel, ik ben lekker bezig. Uh, Henk Dissel. Hij is heel moedig, deze jongen. Uh, ja, u kent Henk Dissel van dit volgende plaatje, moeten we maar luisteren. En zometeen hebben wij hem dus aan de telefoon op de tweede uur. Dit zijn de Tijmen en Roy hier op CFM in de avond live.